7 uur, daarnet wel met het NOS-journaal. Het Oekraïense parlement heeft president Janukovic afgezet en voor 25 mei presidentsverkiezingen uitgeschreven. Volgens een meerderheid heeft Janukovic zich ten onrechte volmachten toegeëigend en kan hij zijn functie daarom niet meer uitoefenen. Veel parlementariërs zijn overgelopen naar de oppositie of hebben zich teruggetrokken. Janukovic is inmiddels niet meer in de hoofdstad Kiev. Vanmiddag was hij in de oostelijke, op Rusland georiënteerde stad Kharkov, zijn machtsbasis. Daar zei hij dat er een staatsgreep is gepleegd, dat hij niet aftreedt en dat hij in Oekraïne blijft. Maar volgens de parlementsvoorzitter heeft Janukovic geprobeerd... aan boord te gaan van een vliegtuig naar Rusland... en is hij tegengehouden door grenswachten... en zou nu in de oostelijke regio Donetsk zitten. SP-leider Roemer zegt dat hij wil afrekenen met de cynische politiek in Den Haag. Op een partijcongres in Amersfoort hekelde hij wat hij noemt de politieke slangenkuil op het Binnenhof. De Haagse politiek houdt zich volgens hem bezig met gekonkel en het verspreiden van leugens. Hij had geen goed woord over voor onder meer de nieuwe participatiewet en voor de regeringspartijen en D66. Want ook die laatste partij is volgens Roemer verantwoordelijk voor tal van bezuinigingen.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 Er stond een beloning van 7 miljoen dollar op zijn hoofd. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen en maandag blijft het droog met zonnige perioden. Morgen worden het 12 graden en maandag 14. S'nachts kan het aan de grond licht vriezen. Dit was het NOS-journaal. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn. Een andere cultuur leren kennen.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 Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond, ook in deze avonduitzending natuurlijk veel Sochi. Sochi vandaag en Sochi morgen, maar er wordt gelukkig ook gevoetbald. Vier wedstrijden in de eredivisie. En één daarvan, de vroege, is Heerenveen tegen NAC. Het is erg lang geleden, meer dan tien jaar dat NAC in Heerenveen won in die houtkamp. Ja, hebben ze in totaal vier keer gedaan. En uh, nu staat het 0-0 en Nak had voor moeten staan. Drie echt goede kansen hoor. Met uh, Tiga de die alleen voor keeper Noordveld kwam. Maar tegen de keeper aanschoot. Matic die op de paal schoot. En zojuist een vrije trap van Hadouier. En Hens van Leurling. Leurling? Ja, Leurling. Want hij speelt natuurlijk bij Herenveen. En Herenveen uh, moet het doen zonder middenveld. Want drie spelers uh, geschorst: Van de Berg, Zier en De Roon. En Leurling speelt op het middenveld. En maakte dus zojuist Hens. Maar dat werd niet uh, gezien door scheidsrechter Brahma. wel gezien, maar niet zo uh, geconstateerd als Hens. En anders was het de penalty geweest voor Nak Breda. Herenveen Nak dus. We hebben gespeeld 20 minuten. En het staat nog altijd 0-0. Wat zijn de andere wedstrijden? Om kwart voor acht. Pek tegen Herakles. Kambuur tegen Roda. En om kwart voor negen uit Nijmegen en ECPSV. Maar we gaan eerst verder met Sochi. De slotdag van het Olympisch toernooi heeft twee gouden medailles voor Nederland opgeleverd. Op de ploegenachtervolging toonden zowel de mannen als de vrouwenploeg zich onaantastbaar. Bij de mannen schudden Sven Kramer, Koen Verwij en Jan Blokhuizen... de Zuid-Koreanen helemaal van zich af. Steven Dadeboud praat na een bewogen dag... met Blokhuizen en met een opgeluchte Kramer. Nou, Zeker, weet je. Het heeft, heeft, uh, heeft me drie Olympische Spelen gekost om um, um, um die teampersuur een keer binnen te halen. Wat eigenlijk uh, waarschijnlijk van tevoren altijd wel eens een van de makkelijkste onderdelen werd ingeschat. En dan uh, ben je toch blij dat je hem Ja, en dan gaat het hier zo lekker de afgelopen dagen. Uh, ja, dan wordt je dus toch nog nerveus vanwege die geschiedenis. Ja, nou, ja, kijk, uh, ik weet natuurlijk als geen ander dat er van, al, van alles kan gebeuren. En dan blijven, uh, blijven de er spelen natuurlijk. Maar, uh, ja, het was, het was echt de beste rit ooit. En uh, zo hard op laagland. Uh, yeah. Had je dan nog tijd om na te denken van, oh ja, geen fouten maken? Of was die race daarvoor te hard door de Koreanen ook. Nee, zijn We zijn ook helemaal niet mee bezig geweest. We zijn alleen mee bezig geweest van gewoon alles goed doen en zo hard mogelijk openen. En uh, onze krachten op opzichte van de Koreanen is altijd het laatste stuk. Maar omdat zij zo hard beginnen, moet je ook weer niet te veel verliezen. En uh, ja, goed, uh, ik, ik moet hard openen. Ik moet onder die 30-5 blijven. En daarna moet de 26 laag rijden. En uh, ja, dat is voor een traag strijkijs als Sven Kramer niet half even makkelijk. En dan de tweede keer dat jij op kop komt, dan, dan gaat echt de gas hen lopen, hè? Dan ja. maken jullie het verschil. Ja, ja. Dan, uh, we wilden uh, gewoon, uh, eerst alle, alle drie een kopbeurt gewoon solide doen en dan gewoon volle pollen naar huis. Ja. Dan leek het allemaal zo goed te ging allemaal zo goed, maar er kwam ja. toch vandaag nog wat onrust. Jorrit Bergsma die, die zich terugtrok als reserve. Ja. Hoe heeft dat, in, wat voor invloed heeft dat gehaald op jullie drie? Uh, goed, officieel had Jordi Bergsma zich gisteren een anderhalf uur voor de wedstrijd teruggetrokken. Wat natuurlijk op zich spijtig is. Maar, uh, ja, daar is, is niks aan te doen. Dat is dus zijn keuze. En uh, weet je, wij hebben, en uh, ik zelf, helemaal geen feiten tegen Jorrit. Helemaal niks zelfs. In, in tegendeel zelfs. Maar uh, ja, dat, dat heeft ons uh, ook verbaasd. Maar goed, uh, wij kunnen op dat moment weinig mee. En we moeten gewoon zorgen dat we onze goede rit rijden. U hebt nou verbaasd? Je hebt net die gouden medaille hier gekregen, maar hij is alweer af. Nou, ik heb hem hier. Oh, je hebt hem hier. Ja ja ja, ja, ja, ja. Feest dit. <laughs> dank je. Staat je goed, Jan? Ja, nee, dank je wel. Feest dit. Zeker, ja. Ging alles nou vlekkeloos de afgelopen dagen in de voorbereiding uh, ja, uh, persoonlijk voor mij wel eigenlijk. Uh, de maar ben voor de ploeg niet? Nou, nah, ik denk voor, de, voor, voor de, de andere twee jongens ook. Um, en natuurlijk, uh, vandaag is er wat uh, commotie ontstaan, dat is ook logisch. Maar uh, wij zijn eigenlijk... Uh, we hebben gewoon geprobeerd, om, natuurlijk hebben we het veel met elkaar over gehad. Maar we hebben gewoon, gewoon uh, weet je, de, de focus op onszelf gehouden. En wij gaan het hier doen en wij hebben het hier ook gedaan. En uh, dat, uh, dat is dan uh, ja, heel spijtig wat er gebeurd is. Maar uh, ik denk dat het vandaag uh, gewoon om ons gaat. Ja. Ja, zeker. Maar wat, wat is er dan gebeurd? Ja, dat is, dus, dat is een goede vraag. Hè. Wat er in ieder geval gebeurd is dat iemand zich heeft afgemeld. En ja, wat er aan u, uiteindelijk aan ten grondslag lag, dat, dat weet ik zelf ook niet precies. Maar, maar ja, weet je, ik had ook in, in, in de Alapena naartoe, in de week, week voor, deze, voor deze finale gewoon het gevoel dat, we, dat het gewoon goed ging. En dat er gewoon een team stond. En, uh, ja, en helemaal geen... Uh, ja, uh, uh, russies of... Uh, weet je, niks gewoon. Ja, to, totaal geen aanleiding eigenlijk. Dus uh, ik ben heel benieuwd uh, wat ik de komende dagen ga horen eigenlijk. Dat zei Jan Blokhuizen tegen Steven Dadeboud. De vrouwenploeg was in de finale veel sneller dan Polen. Irene Wust, Jorien Temors en Marit Leenstra waren oppermachtig. En Wust pakte aan Passant nog een record. Ze is de succesvolste Nederlandse Olympier En dat is natuurlijk een extra tintje. Ja, zeker. Ja. Dat is iets wat ik nog niet helemaal besef. En uh, ja, ongelooflijk, ja. Inge de Bruin voorbij, Fanny Blankers-Koen voorbij, dat zijn grote namen. Ja, absoluut grote namen, ja, zeker weten. En uh, ja, wat ik zeg, dat besef ik nog niet helemaal. Ik ben op dit moment gewoon super blij en gelukkig dat het uh, met de ploegachtervolging is gelukt. En we hadden zo'n sterk team. En uh, ja, we hebben het gewoon echt, uh, echt verdiend, vind ik die gouden plak. En uh, daar geniet ik nu het meeste van. Ja, jullie reden onwijs sterk. Maar mensen durven het eigenlijk ook niet meer tegen jullie op te nemen. Nee, nee ik denk dat we dat uh, afgedwongen hebben gisteren en, uh, en vandaag tijdens de finale. En uh, ja, nou, dat, is, uh, dat is ook knap natuurlijk. Nou, is het ook niet een beetje bizar dat de Polen uh, Wozniak opstellen omdat hij dan ook een medaille heeft? Ja, maar ja, dat is, dat is hun, uh, hun dachte: van ja, we gaan niet winnen van Nederland. Dus ja, je kan er ergens, uh, ergens is natuurlijk ook wel een mooi gebaar voor uh, Wozniak. Hoe geolied was deze achtervolgingsmachine? Nou, heel ik denk dat we heel goed op elkaar waren afgespeeld en we waren ook echt een team. Is dus, dat uh, ja. daarom de grootste winst in, denk je? Dat denk ik wel, absoluut. Ja. En hoe is dat dan tot stand gekomen? Ik bedoel, wie, zijn daar, uh, nou, wie, wie, wie verdienen daar een veer? Nou ja, iedereen denk ik, absoluut. Ja, iedereen. En uh, hoe het is opgepakt, uh, van, uh, hoe de afgelopen drie jaar hoe het heeft opgepakt, is dus, uh, zeker ook uh, absoluut complimenten waard. Maar ik denk dat we allemaal uh, echt onze energie in hebben gestoken en uh, dus, uh, dat we allemaal uh, daar een pluim voor verdienen. Jij bent deze spelen op 4-3 gekomen. Vier keer goud, drie keer zilver, één keer brons. Hoe, hoe kijk jij nu terug op deze spelen? Nou, ja, ongelooflijk. Als je vooraf had gezegd... Dan uh, had ik gezegd, nou, kom maar hier met het papiertje. Dan teken ik ervoor. En, uh, tijdens de spelen op een gegeven moment, hoop je natuurlijk op meer na, na het goud winnen. Op drie kilometer. En dan, ja, dan hoop je ook op zo'n 1500. Maar ik ben gewoon... Uh,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 Hoeveel goud heb je even de, deze week gehaald, Andy? <laughs> dat ga ik vertellen. Het is nog vroeg, Ronald. Op de avond luisteren kinderen mee. 26 minuten gespeeld. Uh, hier nog geen goud. Het is de stad waar veel geschaatst wordt. Maar nu dus gevoetbald. 0-0. In een matige wedstrijd. Nu een hoekschop voor Sportclub bij Heerenveen. 0-0 de stand. Weinig kansen nog gezien voor Heerenveen. Heerenveen dat speelt toch eigenlijk wel verrassende wijze met Koem. En uh, uh, uh, Kruiswijk achterin. Centraal achterin. En geen optiekbaan. Nou, in het begin was dat... De Zien, want uh, Koembe met name werd aan alle kanten voorbij gelopen en de kansen waren voor NAC uit Breda. Nu de hoekschop van Leurling voor Herenveen. Rare gewaarwording eigenlijk, hij spelend voor Herenveen tegen NAC. Dat is in jaren niet voorgekomen, want hij heeft 216 wedstrijden maar liefst voor NAC uit Breda gespeeld en daarin 37 keer gescoord. Nu dus in het pompenbladde shirt van Heerenveen. Maar zijn hoekschop levert niets op. De bal is uiteindelijk over de zijlijn gegaan. En Marco van Basten, de trainer van Herenveen, heeft de bal gegeven aan de rechtsbek van Nakbreda. Sep de Rover, die de bal naar voren speelt. Maar die bal wordt opgevangen door Kruiswijk. Kruiswijk, bal naar voren, maar ook die komt niet aan. Nee, het is heel slordig van beide kanten. Op een slecht bespeelbaar veld. Het is nou ja, geen uh, kunstijs om het zomaar te zeggen. Maar wel glad. Uh, weer een uh, balverlies van uh, Heerenveen. En dan is Poepon weg aan de rechterkant. Op de rand van het strafschapgebied. Bal voor het doel. En dan uh, Van Anhold. Die uh, op het middenveld speelt. Maar nu even in de verdediging ging was. Die uh, uh, verdedigt mee. En dan met heel veel moeite wordt er uitverdedigd. En wordt de bal dan toch nog opgepikt. Door Matic. Uh, speler van uh, NAC. Die de bal net naast het doel schiet van Noordveld. Overigens bij Nak. Sarpong gepasseerd. En P Piericcia geschorst en uh, Sarpong dus op de bank. En Tiga Duwini uh, staat uh, in de basis als uh, linkerspits en uh, doet dat heel redelijk. Kreeg een enorme kans alleen op uh, Noordveld af. Maar twee schijnbewegingen waren niet genoeg om Noordveld te kloppen. En dus uh, staat het nog altijd 0-0 met balbezit voor Nak In het uh, geel met zwart speelt de bal naar voren naar de eerder genoemde Tiga Duwini. Tiga Duwini leuk uh, gedaan aan de zijkant bij de uh, zijlijn. Maar raakt dan de bal kwijt aan van Anholt. Pelle van Anhold en die uh, speelt de bal goed door naar naar Bassa Chikoglou. Bassa Chikoglou. Terug naar Van Arnold. Van Arnold kan schieten. Doet dat ook. Maar schiet de bal naast het doel. Van de enige echte Fries op het veld. En die staat bij, Breda's, bij de Bredaars onder de lat. Bij de Brabanders. Jelle ten Hij moest zich inhouden om het Fries volkslied niet mee te zingen. Voorafgaand aan de wedstrijd. En kan nu de bal weer in het spel gaan brengen. Na 28,5 minuten spelen staat het bij Heerenveen tegen NAC Breda. Nog altijd 0-0. Kunnen we ook even kijken wat er in het buitenland is gebeurd. In Engeland bijvoorbeeld won Chelsea met 1-0 van Everton. Arsenal, Sunderland, 4-1. Cardiff City, Hull City, 0-4. Manchester City, Stoke City, 1-0. West Bromwich, Albion, Fulham, 1-1. En West Ham United, Southampton, 3-1. De, de avondwedstrijd is daar Crystal Palace tegen Manchester United. Ze zitten daar vlak voor rust en er is nog niet gescoord. 0-0 dus. Chelsea gaat met 60 uit 27 aan kop. Gevolgd door Arsenal, 59 uit 27. En Manchester City is derde, 57 uit 26. Dan in Duitsland... Uh, de eerste. Er staat alleen Borussia Mönchengladbach. Kan ik helaas niet weten tegen wie ze gespeeld hebben. Hoffenheim tegen Vrijburg. 2-4. HSV Borussia Dortmund. 3-0. De nieuwe trainer Mirko Slomka doet wat Bert van Marwijk niet lukte. Dus HSV won weer eens. Kladbach speelde tegen Hoffenheim. En dat werd dus 2-2. Uh, en dan kan Hoffenheim-Vrijburg ook niet goed zijn. Maar uh, dat gaan we <lacht> nog even na. U krijgt straks van mij alle goede uitslagen. Nürnberg, Eindracht-Braunswijk. 2-1. En Stuttgart-Hertha. 1-2. En Wolfsburg bij Leverkusen is vlak voor rust 1-0 en Freiburg-Augsburg is 2-4, hoor ik hier. Dus Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim 2-2... en Freiburg tegen Augsburg 2-4. Dan Bayern München, 59 uit 21 is de koploper... en het is een straatlengte, nou zeg maar drie straatlengtes... voorsprong op Bayern Leverkusen, dat heeft er 43 uit 21... het verschil is dus 16 punten. En Borussia Dortmund is derde, staat nog verder achter... 42 punten en dan bovendien nog een wedstrijd meer gespeeld... 22 namelijk. Dan Spanje, Real Madrid, Eltje 3-0 en Celta de Bico tegen Getafe 0-1. Real Madrid gaat met 63 uit 25 aan kop. Gevolgd door de twee andere, Barcelona en Atletico. Die moeten nog spelen en die hebben er 60 uit 24. Vanavond is er Real Sociedad tegen Barcelona... en morgen Osasuna tegen Atletico. En dan gaan we verder met Bob Slee. De laatste Nederlandse atleten die op deze Spelen in actie komen zijn de mannen uit de Viermansbob van Edwin van Kalken. De eerste run zit erop en we praten erover met Line Jurg, voormalig Bob Slee. Ooit zesde op de Olympische Spelen. Tegenwoordig uh, bij de Bond verantwoordelijk voor het topsportbeleid. Um, Edwin van Kalken pakte de dertiende plaats in de eerste ja. run. Is dat ja. goed of niet goed? Het moet nog wel een stuk beter. Hij moet zeker wel een top 10, top 8 klassering gaan eigenlijk gaan halen in de viermans nu. Dus ook graag het nu naar beneden, wij zien beelden. Dan gaat niet ook niet helemaal soepen. Maar nee, het dertiende is niet. Nee, we willen hem graag in de top 10. We gaan kijken of dat lukt. Richard van der Maarden volgt wedstrijd voor ons. Ja, en op dit moment de viermansbob onder leiding van stuurman Edwin van Kalker... naar beneden als achtste gestart in deze tweede heat. Dertiende tijd dus in de eerste heat. En dat was inderdaad een beetje teleurstellend. Je zag dat ook aan het gezicht van Van Kalker. Maar in deze tweede run doet hij het toch niet onaardig. Een prima start op dit moment. De eerste tijd voor Amerika. En daar zit Van Kalker met zijn viermansbob maar net onder driehonderdste. Een verbetering in elk geval ten opzichte van de eerste run voor Edwin van Kalker... En zijn remmers broer van der Zijde, Sybren Jansma en Arno Klaassen. En nu is het even afwachten wat deze tijd precies inhoudt. Want er moeten nog wel wat combinaties naar beneden. Maar ik denk toch wel dat Edwin van Kalker hier voorlopig tevreden mee is. Het doel is bij de eerste tien. En we zullen dus nog even moeten afwachten of Edwin van Kalker ook doorgaat naar morgen naar de derde heat en de finale. Eline, uh, jij zat te kijken en jij zag in het begin al een paar stuurpuitjes. Ja, nee, ja de, de, ik hoor hem zeggen, het is beter. Het is niet echt een betere run. Het onderste deel zag er op zich wel goed uit. Maar hij heeft bovenin echt wel zodanig veel fouten gemaakt... dat daar op een gegeven moment zijn snelheid weg is. En ja, die verlies je dan naar het, uh, naar het eind toe. Uh, en hij heeft trouwens sowieso een derde run morgen. Uh, dat heeft iedereen. Mm -hmm. En dan uh, is het alleen voor de vierde run dat alleen de, de beste twintig starten. Ja, dus iedereen heeft een derde run. Maar met de beste twintig 20 uh, ja, ja, dus beste 20 20 moet hij natuurlijk altijd zien te komen. Nee, ja. <laughs> en het liefst die 2-1. Dus uh, nee, er, er zit nog wel wat verbetering in. Het was, het was niet echt een, uh, een goede run ook. Ja. Nee. Hij had zelf uh, stiekem hoop op een medaille. Denk je dat dat erin zit na die eerste twee runs? Nee, nee. Weet je, het, het, zo ver kan je niet meer Als je net he? keek... Nee, dat wordt, dat wordt wel heel laat. Dan moeten er bovenin zulke rare dingen gebeuren. Ik had even gekeken naar de eerste run. En als je dan kijkt is het verschil met bijvoorbeeld een... plaats drie of vier was het volgens mij. Is maar een halve seconde. Daar is op zich heel veel in bobslee. Uh, maar je hebt ook gezien bij de dames... dat het uiteindelijk met een paar runs je daar toch nog wel uh, aan kunt komen. Maar nu zal het verschil uh, verdubbelen. Dus hij zit dan echt uh, zo ver uh, van de top... Dat, uh, dat wordt heel erg lastig. Maar goed, het is met een paar tienen tot top tien. Dat moet gewoon echt wel haalbaar zijn. Die dames hebben het erg goed gedaan. Die zijn vierde ja. geworden. Ja. Uh, toch zal je dan altijd houden van... jeetje, als het één plaatsje hoger was geweest... had je wel een ja. medeelje ja. mee naar huis gekomen. Ja, kwam. dat is waar. Ja. Um, ja, weet je, daar zit je altijd mee. Maar het is, het is gewoon voor Nederland echt een fantastische pre prestatie. En natuurlijk heb je dan liever dat je die derde plek uh, hebt. Um, dan zie je dat aan de start uh, zijn ze een paar honderden langzamer... een paar hondsten langzamer dan dat ze op de eerste dag waren. Ja. Dan moet je het in dat soort kleine dingetjes gaan zoeken... om uiteindelijk dat verschil goed te maken. Maar weet je, al met al, beste prestatie van een Nederlands team ooit. Ja. Uh, ik denk goed voor de Nederlandse bobsport. En uh, ja, gewoon iets om heel trots op te zijn. Ja, je bent verantwoordelijk voor het topsportbeleid. Wat betekent dat? Wat doe je dan de hele dag? Uh, nou, <laughs> ik werk gewoon. <laughs> uh, en daarnaast doe ik dit. Ik ben hier eind vorig jaar pas ingestapt. Dus echt uh, in de hype nu. Met, met, met selectie en alles en nog wat. En de hele Olympische, en Olympische Spelen, Spelen terechtgekomen. Ja. Uh, dus nog niet heel, uh, heel diep uh, daarmee bezig geweest. Maar wat, wat de bedoeling is, is. Dat we gewoon onze strategie voor de komende vier jaar ook uitzetten. En daar, daar staat al een heel stuk van. Maar dat we echt heel duidelijk neergezet. Van, joh, waar willen we nou? heen met onze sport en hoe gaan we dat vormgeven? Dus ik uh, zal daar ook weer op een andere manier naar kijken dan, uh, dan dat mijn voorgang dat deed. En daar moeten we in de komende tijd echt snel uh, beslissingen in gaan nemen. Waar willen we heen? Ja, we willen gewoon de heen naar... tijd dat naar... we echt een medaille kunnen pakken. Nee, nee, natuurlijk. Weet je, we hebben eigenlijk, als je kijkt... de afgelopen twaalf nou ja, jaar... twaalf jaar geleden uh, werd ik 16 in Salt Lake. Uh, en in die tussentijd zijn de prestaties niet verbeterd. Nu pas weer voor het eerst. Die periode is veel te lang. Dus we zullen meer aan de onderkant moeten bouwen. Een bredere uh, basis hebben met jonge atleten... Die we, die we klaarstomen. En die uiteindelijk de stap kunnen gaan maken... naar de World Cup en naar de, de volwassen Olympische Spelen. Zeg maar. En um, daar hebben we nog wel wat stappen in te zetten. Is, is de belangrijkste voor de bobsport uh, voldoende? Um, ja, weet je, Waar moet die, die vooral van, die vandaan neemt, komen? Atleten zijn Ja, vaak, uit atletiek. En daar is het op zich al wel meer bekend. Dus daar, daar weet men ook wat bobsleeën is. Daar komen ook heel veel... Uh, nou ja, daar komen eigenlijk bijna alle uh, bobsleiers vandaan... of hebben niet van een atletiek achtergrond. Um, dus daarin zit een enorm netwerk uh, van mensen... en daar merk je ook dat daar de toestroom uh, zit... Maar uh, weet je, het is nu weer meer bekend en meer hype. En dat is over een jaar weer minder. Het gaat altijd met piek en dalen. En uh, de bobsleesport heeft uh, op het moment dat de resultaten niet continu heel goed zijn. Heeft de Olympische Spelen echt wel nodig als boost. En nu merk je dat het weer heel erg in is. Of, uh, ja, dat is merk bekend. je ook bij sporten ja. als roeien en dergelijke. Ja. Dat echt uh, de, ja. de, de, de, ja. de cyclus van uh, de Olympische Spelen Ja, de Spelen, de spelen kijkt iedereen, is. heeft iedereen het erover. En daarna, weet je, ik praat ook niet over roeien nu. Ja, weet je, dat is heel flauw, maar deze wel zo. Ja, ja. Um, uh, de Russische Bob van Soepkov uh, ja. was de snelste hier. Ja. Uh, maar die Russen die hebben als enige kunnen trainen op die baan. Ja. Geeft dat nou veel voordeel? Nee, ja, 100 procent. Weet je, het is echt een, een, een afdaling, is. Uh, en het sturen en één worden met, met, met je slee in die baan is doen, doen, doen. Hoe meer afdaling je op een baan hebt, hoe beter. Mm -hmm. uh, daarbij hebben de Russen ook nog sneaky hier en daar wat bochtjes veranderd. Uh, die, of niet links of rechts, Maar goed, weet je, de uitgang wat, uh, wat scherper gemaakt, wat meer of minder ijs. Dat heeft gewoon heel veel invloed op, uh, op de rest en uh, hoe je in een bocht uitkomt en hoe je de volgende dus weer inkomt. Maar is er um, geen internationale bond die daar zegt, hé hey jongens, dit kan niet? Nee, maar die, die kunnen helemaal niet zeggen van, joh, je doet daar nu een centimeter te veel ijs op of noem maar op. Weet je, de, de bochten staan en uiteindelijk worden die natuurlijk op een bepaalde manier gewoon beëist. Um, volgens mij is daar, nee, heb ik nog nooit van gehoord, volgens mij is daar niet een spannende regel, maar dit is gewoon waar we mee hebben te maken. Ja. En als buitenlander kom je gewoon niet op die baan. Ja, ja. dat kunnen ze ook niet verordeneren. ze kunnen niet nee. gewoon zeggen iedereen moet erop kunnen iedereen nee. moet erop kunnen trainen nee, nee zo ja. werkt het niet, Nee, helaas ja. <laughs> nou ja, dat is dan een erg groot voordeel ja. uh, misschien dat de Koreanen straks uh, ja, <laughs> een ja. hele goede kop ja. hebben ja. um, nog één vraagje uh, Holcomb de Amerikaan verdedigt hier zo'n Olympische titel ja. uh, hij is nu derde denk je dat hij die, die titel? Ja, het zou kunnen. Ik heb niet helemaal precies scherp wat het, uh, wat het gat is. Zou ik even moeten kijken. Maar weet je, hij is heel sterk. En uh, Holcomb is vrij stabiel en kan ook vaak op het moment dat het iets achter is... toch nog wel uh, als een duvel uit een doosje schieten. Is gewoon een hele sterke atleet, goede uh, piloot. Zit echt goed in zijn oren en zo enorm gedreven. Uh, het zou nog wel eens kunnen, maar Psoekhoff is echt gewoon ook heel sterk. En heeft een enorm groot thuisvoordeel. We praten zo verder als we weten hoe de Nederlandse Bob het heeft gedaan. In die tweede run. We gaan even naar Andy Houtkamp. Ja, ik ben vanavond de Bob. En de <tie> 38 minuten is er gevoetbald in Heerenveen tegen NAC. Het staat nog altijd 0-0. Wel een tegenvaller voor NAC. Want Tim Gillessen, de middenvelder, moest eruit met een blessure. Matseuntjes is een vervanger. Herenveen wordt sterker. Is nu in aanval van La Parra. Goeie actie. De stuit op uh, uh, Ter Rauwelaar. Wat een uitstekende actie was dat. En in de rebound ging er ook niet in. Omdat daar een breda's been uh, tussen zat. Het levert de tweede hoekschop in deze wedstrijd op voor Herenveen. Herenveen wordt dus sterker en sterker. Anthony Leurling gaat zich melden bij de hoekschop vanaf de rechterkant. Met het rechterbeen. Dus een bal die van het doel afkomt. Ja, geen Kenny die erbij. Die is gepasseerd door Marco van Basten. En dan komt die bal voor het doel. Wordt gekopt. En goed gepakt weer door Jelle ten Rauwelaar. De kopbal was van Mitchell Dijks. En dat scheelde weinig. Of Herenveen had op voorsprong gestaan. 0-0 de stand. De nummer 6 met 36 punten Herenveen tegen de nummer 10 met 30 punten. Maar ja, de nummer 18 heeft 22 punten. En speelt vanavond ook in Friesland tegen Cambuur. Ook een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk. Straks ook te beluisteren. Nu buitenspel van Finn Bogers die uh, één actie had. Een echte spitse actie. Met een man in zijn rug werd hij aangespeeld. En uit het draai schoot hij de bal over de kruising. Uh, buiten bereik van Jellet en Rauwelaar. Maar net over het doel dus. En dat uh, geeft aan dat Heerenveen sterker uh, is geworden in deze wedstrijd. 39,5 minuten gespeeld. Even kijken wat de aanval van Nak kan opleveren. Maar Nak wordt uh, vastgezet. En nu is het uh, de rover die de bal naar voren speelt. Maar de bal meteen kwijtraakt. En dan uh, moet uh, Nak uitkijken met Drost. Die de bal zomaar inlevert. En... Uh, kan er iets mee gedaan worden. Het is de Leurling die schiet. Maar hij schiet de bal een meter of vier. Naast het doel van Terroelaar. Ja, het is duidelijk. Herenveen heeft het voortouw genomen. Heeft de wedstrijd in de hand genomen. Maar heeft nog niet kunnen scoren. De kansen in het begin waren voor NAC. Ook nog niet kunnen scoren. Dus vijf minuten voor rust. Staat het nog altijd 0-0 bij Herenveen NAC.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 Maroon 5. Wat is er aan de hand? Ja, ze zijn op zoek naar een bal met belletjes. Want het licht is hier uitgevallen. En uh, ik zie heel veel lichtjes, maar dat is van camera's omheen. Me van mensen die een foto aan het maken zijn van een uh, stadion waar de lichtmasten dus zijn uitgevallen. Alleen het licht in de tribune, zeg maar, uh, de overkapping, dat uh, brandt nog. Nu gaat iedereen een paar minuten, drie minuten voor rust. Uh, en iedereen is uh, het publiek. Gaat op weg naar een kop koffie en ik kijk naar het veld. En dan zie ik uh, scheidsrechter Brahma. Ja, die uh, loopt een beetje met zijn handen in het haar. Ik weet niet of hij voor elektricien heeft gehoord. Uh, Studeert, maar uh, hij gaat nu naar de zijkant om te vragen wat er uh, aan de hand is. En uh, is nu in overleg met Arno van Zwam van uh, Nak. Maar ja, die zal ook weinig van uh, het licht weten hier in, uh, in Heerenveen. En het publiek uh, zingt een beetje. Het is wel een mooi gezicht dit. Mensen hebben de lichtjes van hun telefoon aangedaan. En lopen daarmee te zwaaien in de tribune. Ja, dit zijn toch wel weer de leuke dingen in het leven. Uh, drie minuten moeten nog gevoetbald worden. Maar ja, die klok staat stil op 42 minuten en acht seconden. Want het licht is uitgevallen. En de spelers staan nu aan de zijkant te wachten op de dingen die komen gaan. Ik zal maar even bellen dat het wat later wordt vanavond en niet. We gaan naar Richard van de Maden, want ook daar is wat gebeurd. Ja, een crash van Canada met het derde team dat Canada hier uh, brengt in Sochi als dertiende naar beneden. En uh, op dit moment zie ik uh, de mensen ook uh, kijken van wat is er uh, precies gebeurd. Het lijkt erop dat de Viermansbob van Canada ongedeerd uh, eruit komt nu. Het hoort natuurlijk een beetje bij de sport. Het was een onverwacht moment. Ongeveer halverwege de tweede heat voor het de derde team van Canada. En er is natuurlijk veel gesproken ook over deze baan... dat die uh, toch een stuk veiliger zou zijn dan uh, Vancouver vier jaar geleden. Maar nu zien we toch duidelijk dus op een rechtstuk... als ik het uh, goed heb gezien dat uh, Canada Onderuit gaat, gecrasht en zij dus inzicht. uit de race. Eline, je zat mee te kijken, we ja. zitten mee te kijken. Uh, wat gebeurt er precies? Want ze gaan de bocht in en op dat moment, ja. moment gaat het fout. Ja, wat er, wat er gebeurt is, het is echt wel heftig en het is best wel een lang stuk. Je hebt heel erg te maken met druk in bochten. En wat, je gebeurt is dat, wat hier gebeurt is dat hij die bocht daarvoor zeg maar, uh, niet goed uitkomt... en nog druk overhoudt en dus nog steeds wil, wil kantelen. En op een gegeven moment, als er dan geen, bocht mee, of geen rechte kant meer is... maar een bocht, val je dus in de bocht. En dat gaat dan links zo snel en heftig. Je ziet ook echt uh, dat het er vrij pittig uitziet. Uh, nou ja, ze lopen wel allemaal. Ze dus komen ik, er ik, allemaal ik, uh, uit, ja. Maar weet je, dat is heftig. Gewoon helemaal met vier van die enorme kasten in zo'n zo slede. De helft steekt eruit. Dat is wel pittig hoor. Maar het zijn Heb je het ook wel... zelf meegemaakt? Ja, joh, ja, vaak. Ja, weet vaak je, dat groen. hoort erbij. En het, en maar viermans is echt wat anders dan tweemans, weet je. Die mannen zijn echt groot. En dan in dat sleetje, het past allemaal maar net. En uh, er hangt gewoon een deel van je lijf, uh, hangt wel buiten. In ieder geval schouders en alles. Dus uh, pittig. Ik, uh, ze zijn wel gefinish dus ze mogen wel gewoon starten. Ik uh, verwacht ook dat ze dat morgen uh, gaan doen als er niks mis is met de sleeën of iets dergelijks. Ja. Goed, we wachten af, want het duurt waarschijnlijk enige tijd voordat ze nu ja, weer... Ja, ze gaan dan de baan even nalopen, kijken of alles oké okay is, of er niet iets in ligt. Of dat er een schroefje, weet ik veel, is verloren. Dus dat kijken ze even helemaal na. Um, dat kan wat voordeel zijn, want het lijkt sowieso dat de baan wat, uh, wat sneller afneemt. Um, en, en hoe langer het duurt, ja, kan dat nog meer van invloed zijn voor de mannen die nog moeten gaan starten. Ja, want de baan wordt steeds slechter. Ja, het lijkt gewoon alsof hij wat, wat afneemt zeg maar, ten opzichte van, van de eerste runs. En hoe meer er overheen komen, dat het niet per se uh, in het voordeel is. Nou, Zo'n crash helemaal beschadigt de baan. Uh, dus het zou kunnen zijn dat, dat de tijden daardoor ook nog wel weer wat langzamer worden. Oké, okay. we gaan even naar Andy. Ja, ja het, is, uh, het is apart uh, Ronald, want uh, het is uh, rust hier in... Uh... Het is rust hier in... Uh, Rustig of ja, rust? Nee, het is echt rust. De scheidsrechter heeft besloten dat we de rust gaan Na 42 minuten spelen. En over een kwartier zien we verder. Als ik naar de lichtmasten kijk... En even kijken, dat zijn ongeveer 20 lampen. En één daarvan brandt. In alle lichtmasten. Nee, we gaan er een tweede aan. Dus ja, ik denk dat we over een kwartier wel weer gaan voetballen. Maar we gaan eerst dus de rust in. Ja, ik heb wel eens begrepen dat het ook niet goed is... om die dingen meteen weer aan te zetten, hè? Nou, het, moet, het duurt altijd even voordat ze op uh, volle sterkte zijn. Dat is het probleem. En dan krijg je dus, als dat nog niet zo is... dat je uh, vreemde lichtschijnsels op het veld krijgt. Dus het moet echt volop branden wil je echt verder kunnen voetballen. En de tweede helft wordt drie minuten langer, hoor ik hier in mijn uh, oor zeggen. Uh, ja, dat wordt uh, waarschijnlijk... Goed, de Oostenrijker Mario Mat pakte goud op de slalom daar in Sochi. Uh, maar Edwin Peek, het was net het verhaal van de tien kleine negentjes. Elke keer viel er een favoriet af. Goedemorgen. Ja, het was ongelofelijk vanavond. De piste was ontzettend uitdagend en heel erg lastig gestoken... door de vader van Ivica Kostelic. Die man staat er bekend om dat hij een onnavolgbaar brein heeft. Dat mensen ook niet weten wat ze van hem kunnen verwachten. En dat bleek, het was zo'n moeilijk gestoken slalom. Bovenin grote problemen, middenin problemen... en onderin ook nog een hele moeilijke poort. Ja, er gingen heel veel mensen uit. En uiteindelijk was Mario Matt die een hele ruime voorsprong had... uit de eerste run, de Olympisch kampioen... En Matt is daarmee ook de oudste olympisch kampioen ooit in het Alpine skiën. Want hij is 34 jaar en 10 maanden oud. En er was een andere Oostenrijker die zilver pakte met een klein Nederlands tintje. Ja, nou ja, gewoon hij is een halve Nederlander. Hij heeft het tegen ons gezegd, Marcel Hirscher wordt inderdaad tweede. Maar hij stond negende na de eerste run. Dus ja, het is eigenlijk het maximaal haalbare. Want het verschil tussen hem en Mario Matt was 1,3 seconden uit die eerste run. Ja, dus hij heeft het heel aanvallend gedaan in die tweede run. Hij heeft alles gegeven. Maar uiteindelijk had Mat op het einde net genoeg over. Dus moet Hirscher, dus inderdaad de Oostenrijker... met de Nederlandse moeder uit Den Haag... en de Oostenrijkse vader het, uh, uh, ja, het maar nemen met dat, uh, het zilver. En het uh, brons ging trouwens nog verrassend naar een hele jonge Noor... Henrik Christoffersen. En dat is ook heel knap, 19 jaar oud... en nu al een Olympische medaille op de slalom. Knap van hem ook. Wie was eigenlijk de grote verliezer vandaag? Ja, eigenlijk een aantal mensen, vooral Alexi Penturo toch wel... die had ik echt wel verwacht. Uh, die was ook heel uitstekend dreef in het hele seizoen. Maar ook bijvoorbeeld Ter Legati, die had zichzelf een hele goede uitgangspositie voor die tweede run verschaft. Stond zesde, maar ook hij ging in de fout op zo'n lastig gedeelte. Ja, en eigenlijk uit de eerste dertig zijn er twaalf niet gefinished. Ja, en dat zegt wel wat over de, ja, hoe moeilijk deze piste was... Maar ja, de beste komen bovendrijven. En dat waren vandaag Matt, Hirscher en Christoffersen. En Twim Peek was dat vanuit Sochi. Uh, en uh, hij had het over de moeder van Marcel Hirscher, Sylvia. En die komt uit Den Haag. En die hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, hallo. En hartelijk gefeliciteerd met het zilver. Uh, had u dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. We zijn ook ontzettend blij en heel verrassend... dat hij toch in de tweede doorgang weer zo ver gekomen is... Ja, want het was ja, na, eerst, na de eerste doorgang stond hij negende. En dan heeft u ja. waarschijnlijk de hoop al een beetje opgegeven. Ja, hopelijk weer, niet weer die vierde plaats. Maar op de een of andere manier uh, doet hij het <laughs> toch weer goed. Ja. ja, de vierde plaats was eerder deze week op de Reuzenslalom. Um, ja. Heeft u gewoon thuis zitten kijken, niet in Sochi? Nee, ik, ik ben nog steeds in Sochi nu. Oh, u, ben, u bent in Sochi? Op de, ja, ja, ja. op de baan ook. Dus u heeft hem uitgebreid gesproken ook al? Nee, nog niet. Uh, namelijk worden er allerlei interviews en controles gemaakt. Die zie ik uh, over een uur en dan gaan we naar het Oostenrijk-huis in uh, Sotje hier. En daar wordt dan uh, de, het ontvangst door het Oostenrijkse comité genomen. Ja, ja, en dan is een groot feest ook, neem ik aan. Ja, ja, ja, nu zeer zeker, omdat Mario Matt en Marcel allebei een uh, medaille gehaald hebben. Ja, het was wel een slagveld, hè? want er waren maar weinig uh, die de finish haalden, uh, vooral in de tweede run. Ja, het was een hele moeilijke run, die tweede doorgang. En de, de, de die is daar bekend voor dat hij hele moeilijke runs uh, neerzet. Ja, was Marcel daar ook bang voor van tevoren? Nee, geloof ik niet. Nee, nee. Nou ja, een tweede plaats, zilver en een vierde op de slalom. Met wat voor verwachtingen ging die naar Sochi? Uh, open waren zijn de verwachtingen. Open. Open, dus... dus... Het is op... Uh, ja, weet je, het is één dag en één moment. Dan moet alles perfect uh, in orde zijn en alles, uh, uh, moet ik zeggen, alles kloppen, ja. Ja, en vandaag was bijna alles net in orde. Ja, ja, heel gelukkig zijn we. Ja. Heel vrouw. Wanneer, ja. wanneer zien we u en Marcel in Nederland om daar gehuldigd te worden? Uh, in Nederland komen wij niet. <laughs> we gaan dus morgen allemaal naar uh, Oostenrijk. Ja. Weer terug met vliegtuigen En dan zouden we waarschijnlijk maandag, denk ik... Uh, of misschien morgenavond al in het dorp uh, uh, gehuldigd worden. Oké. Okay. Hartelijk dank dat we even nee, aan de nee. telefoon wilden komen, mevrouw Hiersen. Oh, Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dag. Goed. We gaan naar uh, Ragnar Niemeijer. Uh, even kijken, want die zit uh, bij het voetbal. Uh, die gaat kijken naar Kambuur tegen Roda. En dat is, uh, ja, dat is een echt degradatie, Ragnar. Heerlijke wedstrijd, uh, wat mij betreft. Ik heb er uh, ontzettend veel zin in, omdat uh, Kambuur het toch thuis heel behoorlijk doet. Op het eigen kunstgras. Uh, 15e staat met 26 punten. Roda heeft 22 punten en is. ...laatste in onze eigen eredivisie. En dat uh, is niet goed voor de ploeg van uh, ja, de nieuwe trainer. Hij zit er alweer een paar weken natuurlijk, John Thomas Heeft het geluk bij zijn elftal dat Nemet na duels schorsing... ...eindelijk terug is in de punt van de aanval. Ze hebben veel doelpunten nodig bij Rode JC. Dat gaat de laatste weken maar heel moeizaam met het scoren van, uh, van goals. Eén doelpunt bijvoorbeeld maar... In de laatste drie duels. En dat kost wel Pluim zijn plekje. Gaat ook niet naar het middenveld, William Pluim. Maar naar de bank van Roda JC. Voor de rest geen, geen gekke dingen. Bijvoorbeeld eens kijken wat uh, Gus Hupperts kan aan de rechterkant. Op een van de beste spelers van, uh, van Roda. En kijk je even naar de andere kant uh, van het veld. Naar Kambuur. Dan is er daar een schorsing op het middenveld. Uh, voor uh, El Macrini Van Brakel gaat daarom spelen. Uh, dat lijkt een, een klein verschil te maken. En voor de rest blessures bij Ocbetje en bij Hemme, de aanvallers. Maar Barto doet het de laatste weken helemaal niet verkeerd. Maakt ook goals en dus krijgt hij het volle vertrouwen van Dwight Lodewegers. Dan was het vorige week al zo nadat Roda had verloren thuis van Ado met 1-0. Dat het allemaal behoorlijk hectisch en duwen trekken werd in de catacombe bij het supportershome. Ik hoop voor Roda dat dat allemaal achterwege blijft als er hier vandaag opnieuw wordt verloren. Maar goed, 90 minuten zometeen met scheidsrechter van Nijhuis. Van een wedstrijd tussen de nummer 8 en de nummer 11 zou je zeggen... nou ja, dat zijn twee middenmotors, 8 is Pex Wolle en 11 is Irakles. Maar ja, als je 11e bent, dan sta je maar drie punten voor op de degradatieplaatsen. Want Utrecht heeft er bijvoorbeeld 26. Dus dit is gewoon ook weer ja, gedeeltelijk een degradatieduel, Arman Afsarokloek. Ja, in deze competitie is elk duel een degradatieduel, zo lijkt het wel, Ronald. En dat is dit ook weer, want inderdaad, Pex Wolle staat dan wel 8e... maar als Irakles vandaag wint... En dat is niet eens zo vreemd dat ze dat doen. Maar als Herakles wint, dan staan ze gewoon gelijk met Bexwolle. En dan moeten beide ploegen, nou die zijn dan nog steeds niet helemaal veilig. Hoe gek dat misschien ook klinkt als je 32 punten hebt verzameld uit uh, 25 wedstrijden. Dan lijkt het goed te doen, maar dan moet je toch naar onderen kijken. Omdat al die ploegen onderin, zoals bijvoorbeeld ook Cambuur en Roda, misschien in iets mindere mate. Maar iedereen haalt punten. En dus is het ook voor uh, deze twee ploegen belangrijk om vandaag punten te halen hier in uh, Zwolle. En ik zei al, zo gek is het helemaal niet als Herakles hier uh, op vreemde bodem uh, punten haalt. want Heracles doet het. Het seizoen uitstekend op Vreemde Bodem. Heeft zelfs meer punten uitgehaald dan thuis. Dat klinkt toch gek, maar het is echt zo. Herakles verzamelde uit al 16 punten. En in het eigen Polmanstadion waren dat er maar 13. Dus Herakles voelt zich wel op zijn gemak lijkt het op Vreemde Bodem. Vorige week speelde Herakles uit bij PSV. Ze speelde daar een prima wedstrijd. Verloor nipt met 2-1. Maar kreeg daar uh, nou, genoeg kansen om er een spel uit te halen. Dat lukte niet. Maar het liet wel weer zien dat uh, Herakles het erg goed doet in uh, uitwedstrijden. Dus uh, we gaan kijken wat ze vandaag kunnen doen. Herakles dat overigens, uh, als je kijkt naar de wedstrijd van vorige week tegen PSV... geen wijzigingen heeft aangebracht in uh, de basisopstelling. Jan de Jonge, de trainer... Was tevreden over die wedstrijd en laat zijn basis zelf dus staan. Bij Fek Zwolle wel twee wijzigingen noodgedwongen. Er komt uh, Gravenbeek, die gaat naar de bank. Van Polen is zijn uh, vervanger en ook Machmoedov die speelt in de basis... omdat Thomas gepresseerd is, net als Gravenbeek. Zwolle speelde vorige week niet goed tegen Cambuur. Verloor met 3-1 en heeft dus iets goed te maken. We gaan zien of dat uh, gaat lukken met scheidsrechter Kevin Blom. Gaat deze wedstrijd over een paar minuten beginnen. En hier praat ik verder met Eline Jurgen over het bobsleeën. Uh, ze zijn weer aan de gang uh, ja. en het is bij de volgende goed gegaan, geloof ik, hè? Ja, ja, de volgende is goed gegaan. Dus nu uh, de laatste vijf, die, die gaan nu naar beneden. En dan weten we of ze plaatje gestegen, plaatje gezakt zijn? Nee, en ze gaan op. nu niet meer... Of er moet hier ook nog een slee weer van op zijn kant gaan. Het gaat geen plaats meer stijgen. Die uh, uh, zal wel door de e crash nu net gewoon als dertiende ook doorgaan... naar de derde run morgen. D dertiende. En ja. ja, dat is dus eigenlijk minder dan je gehoopt had. Ja, weet je, er zit echt wel wat ruimte in en je, en je ziet het. Er kan van alles gebeuren. En uh, je kunt echt in het bovenste deel van de baan... gewoon heel veel tijd verliezen als je daar wat fouten maakt. En als je, je schuim staat en noem maar op dat... Uh, en vooral omdat de baan, baan vlak is en op heel veel stukken omhoog gaat... dan wordt dat gewoon nog meer afgestraft. Um, de afstand is, ik heb net gekeken, tot plaats 8 is zestiende. Dus op zich over twee runs is het dan drie, maar goed. Iemand anders uh, heeft die tijd natuurlijk ook nog. Dus het wordt wel heel lastig. Ja. Ja. Zo'n crash als je net zag, hè? Ja. Je zegt... Uh, uh, ik heb er ook vele meegemaakt in, uh, in mijn carrière. Ja. Hoe werkt dat door? Uh, nou, dat gaat wel, wel, wel even ook tussen je oren zitten. Maar wat je daarna ook moet doen... en die, dat kan niet altijd, maar is eigenlijk hup naar boven en weer gaan. Uh, dan heb je gewoon weer een afdaling uh, gedaan. Want eigenlijk de eerste run aan crash gaat eigenlijk altijd goed. Ook omdat je veel meer stuurt dan normaal. En gewoon zoiets hebt voor jou die slee moet gewoon op vier eisen over de finish komen... Um, maar weet je, het heeft wel even impact. Maar dat ben je op zich. Het hoort er ook wel bij. En je bent het daarna ook wel weer kwijt. Ja, dat... Maar soms is een crash wel echt heftig. Ja. Soms krijg je het er ook even niet uit. En gaat het drie keer of zo achter elkaar mis. En, en moet je even ja iets resetten voordat het weer lukt. Ja, je zegt zo snel mogelijk uh, weer naar boven... en zo snel mogelijk weer naar beneden. Maar ja, dit zijn Olympische ja, Spelen. Ja, nee, nu kan, uh, het je, je kan het niet. niet. Nee. Je, je hebt morgen uh, ja. hooguit je volgende kans. Ja, uh. ja, hij moet gewoon wachten tot morgen. En ik ga ervan uit dat, uh, dat hij gewoon weer gaat starten morgen. Dus, uh, maar het liefst zou je gewoon gelijk daarna... weer lekker naar beneden gaan. Het is niet zo dat ze zeggen... nou, als iedereen geweest is, dan mag jij in ieder geval... Ja. <lacht> nee, voor nee, je nee. eigen nee. geboet nee. nog even... Nee, dat doen ze niet. Nee, nee. Nee. Um, ja, de tweemaal werd van de week 19... van Kalker samen met Van der Zij. Als, ja. uh, als remmer... Um Geeft dat nou vertrouwen, 19e plaatsen? Want, want dat was juist de bedoeling, hè? Dat ze daar vertrouwen op deden voor... voor ja, de, en dat zit hem dan niet zozeer in de plek nu... maar meer in, in, in het gevoel dat Edwin heeft in de baan. Dus echt, weet je, hoe voel ik minder slee? Hoe voel ik minder bochten? Uh, heb ik het idee dat ik de boel gewoon helemaal onder controle heb... en precies weet hoe en wat? Um, en daar zat het stuk vertrouwen nu bij hem. En niet in, uh, god, de 19e plaats is zo goed. Daar haal ik mijn vertrouwen uit. Nee. Dat zat hem echt gewoon in het afdalen... en, en het gevoel dat hij bij de baan heeft. Ja. Zij hebben in ieder geval nog iets mogen doen. Die andere twee, Sybrien Jansma en Arno Klaas, die nu in de Viermansbob erbij mm -hmm. zitten. Ja, die hebben veertien uh, dagen eigenlijk moeten ja. wachten, Olympische ja. Spelen. En, ja. en, uh, hoe, hoe is dat? Want, want je zit in zo'n Olympisch dorp. Nou ja, ja. Uh, De Bob is natuurlijk ergens anders, maar ja. uh, je zit in, in, in zo'n uh, dorp. en ja. je, je kan wat trainen. Ja, nee, je kunt zeker trainen. Weet je, de faciliteiten in zo'n dorp zijn ook echt prima. Dat mm -hmm. is goed voor elkaar. Uh, maar het is ook niet ideaal om, om zo lang te moeten wachten... dat je weer wat kunt doen. Uh, ze hebben ook wel wat trainingswuns gedaan... dus je bent op die manier ook wel bezig. Uh, ja, weet je, op zich voor de remmers is het ook prima. Ze kunnen zichzelf wel dan helemaal fit houden... en echt gewoon zorgen dat ze pieken op nou ja, deze momenten... dat het moet vandaag en morgen... Uh, maar weet je, het is, niet, het is wel heel mooi. Maar er, is ook, er gebeurt heel veel in zo'n dorp. Dus er is ook Eigenlijk wel weer heel veel afleiding. Is, veel afleiding. En, is dat ja. goed of juist niet? Ja, weet je, moet je daarop kunnen. Daar moet je mee om kunnen gaan. En het is vaak wel goed om de eerste twee dagen even helemaal mee te gaan. En die hype en even helemaal los. En te zien wat is er nou allemaal en wat speelt hier. En daarna gewoon uh, je oogkleppen weer op. En uh, ja, dat, dat doen waarvoor je bent gekomen. Ja. We hadden het er straks even over atleten. Die, die vaak op het bobsleeën afkomen. Want ja. Ja, het, het gaat voor een groot deel om hard kunnen lopen in het begin. Ja, het is gewoon knallen. Weet je, je ziet ook, het is één bonk spier ook wat daar aan de start uh, staat. Uh, met enorme benen en uh, dat gaat hard en snel. En die moeten gewoon met, uh, met z'n vieren die slee zo snel mogelijk in beweging krijgen. En met een zo hoge mogelijke uitgangssnelheid de baan in. Dus dat is de bedoeling. Um, dus ja, weet je, het is heel erg te vergelijken met, uh, met, uh, met gewoon het sprinten op de baan. Waarbij lopen op ijs echt wat anders is. Ja, en en ja. Uh, hoe is de taakverdeling verder? Want wat, waarom heet een ploeg altijd naar de, de man van Kalker in dit geval? Ja. Dat is degene die stuurt. Ja, en dat is misschien ook wel omdat dat degene is... die je niet zomaar even wisselt. Dat klinkt heel lullig, maar... Uh, je, Al die anderen kun je worden, wel makkelijker wisselen. Ja, want dat is uiteindelijk... Het het belangrijkste is. Of een van de drie belangrijkste dingen. Is ook die slee zo, zo goed mogelijk door die baan te sturen. Dat doe je niet even in een afdalingje. Mm -hmm. Daar gaat jaren uh, van training in zitten. Dus de piloot is eigenlijk de gevestigde orde. Om het zo maar even te noemen. En de remmers die wisselen ook gewoon wel. En die kunnen ook van plaats wisselen makkelijk. Ik bedoel, uh, uh, sommigen wel weet je. je hebt is het nog gevecht hebt... wie tweede, derde, vierde mag zijn? Uh, ja of... weet je. Daar gaan selecties uh, aan vooraf. Dus ja. uh, ze moeten echt wel laten zien. Aan het begin van het seizoen. van joh, wie, is, wie is nou de snelste. En wie past het beste waar. Uh, het is ook nog wel een kwestie of je op twee, op drie start of op, of, of op vier achter de slee. Um, en dan moet het ook nog passen, weet je. Dus daar wordt ook nog wel eens in geswitst. Je hebt met Van Kalken natuurlijk ongetwijfeld veel contact gehad... ook de, de afgelopen de ja, maanden we en tijd. Contact had, ja, contact gehad. Hoe heeft dat nou doorgewerkt dat hij zich moest terugtrekken... Uh, omdat hij niet naar beneden durfde in Vancouver? Ja, weet je, daar hebben we het helemaal niet meer over. Dat is echt uh, wat dat betreft voor hem en voor mij ook. En voor, voor heel veel is dat gewoon een, een, een gesloten boek. Uh, ze hebben als team gezegd van joh, weet je, wij zijn niet klaar, wij gaan nog door. Mm -hmm. uh, ze hebben dat ook echt op eigen houtje gedaan. Echt samen uh, gezocht, gezorgd voor alle financiën, et cetera, noem maar op. En echt als team gewoon die focus gelegd op nu. En weet je, nu, nu sluiten ze gewoon dat, dat boek als team voor zichzelf. Maar weet je, we daar hebben we het helemaal niet meer over. Kun je er iets bij voorstellen dat iemand zich terugtrekt? Ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van oh, poel, weet je, dat... dat, dat het je zo benauwd wordt dat je denkt... ik ben nooit zo ver gekomen dat ik dacht, ik ga niet. Maar goed, ik heb ook altijd maar één iemand achter me gehad... en geen drie. <lacht> uh, dus ik, ik, ben, ik heb Maakt nooit... dat uit dan? Ja, tuurlijk. Want? Nou ja, één of je drie. Bent voor drie. Je bent voor drie verantwoordelijk. ja. ja, ja. En, en voor in een viermans is het ook nog eens een keer. Op het moment dat je omgaat. Kunnen die mensen zich echt minder makkelijk in die slee houden. Dus de bescherming is echt een, een stuk meer beperkt. Um, ja, daar is echt wel wat anders. Ja, ja. want ja. Uh, we zagen net een crash die, die redelijk afliep. Maar je ziet ze ook wel eens minder. En wat ja, mij ja, elke keer opvalt. Baan ja, Ja, wat mij elke ja. keer opvalt. Je, je hoofd steekt buiten. En je ja. hoofd krijgt te klappen. Ja, maar op zich is dat, klinkt heel stom. Maar dat is niet het allerergste. Want je, je nee? hoofd is heel goed beschermd door je helm. Ja? En uh, het enige wat soms nog wel kan helpen, helpen is juist om je helm zeg maar, tegen het ijs drukken, om te zorgen dat je de rest wel inhoudt. Dus weet je, uh, liever je helm op het ijs dan je schouder. Want dat brandt echt. Je hebt gewoon een dikke brand rond als je beneden komt. Goed, uh, ik weet niet hoeveel races <lacht> er nog uh, zijn, maar uh, we gaan eens uh, Volgens mij dit voetballen. is nummer drie, nog twee. Nog twee? Nou, ja. dan uh, horen we zo de uitslag van uh, Richard en dan gaan we nog even over napraten. We gaan uh, naar achter. Kan Buur tegen Roda? Bijna twee minuten gevoetbald in Friesland. 0-0 stand. Meer balbezit voor Kambuur dat het initiatief in deze wedstrijd naar zich toe wil trekken. En balbezit op links voor Manu. De gehuurde Feyenoorder. Overigens heeft hij de laatste tijd weinig van Feyenoord gehoord, zei hij. Maar dat is geen probleem. Meestal spelers dat zeggen is dat wel een probleem, maar oké. Okay. Geen goals nog. En Roda voor het eerst over de middenlijn. Met de aanval via Ledger, te rechts, back, een sliding... Medetjov 7-8 bij de cornervlag vandaan van Daan van Bijker van Cambuur. En dus mag hij zelf de ledscher te de ingooi gaan nemen. Diep dus op de helft van Cambuur richting Nemet terug naar 15 schorsing. Rode kaart lang geleden en eindelijk weer beschikbaar om goals te maken. Afvallende bal komt recht op het middenveld. Donald wordt weggestuurd aan de linkerkant van het veld bij de Limburgers. Maar een uitgestoken been van Dross. Dan heeft blijkbaar Donald die bal nog getoucheerd. En zo halverwege de eigen Kambuurhelft aan de overkant hier in het stadion. Aan de rechterkant van het veld mag er worden gegooid door de ploeg uit Leeuwarden. Richting de spits, richting Barto Lukoki. Tussen heel wat spelers door komt er als winnaar uit. Er is één mannetje kwijt. Dat is Luiks, de voorzet. Maar die wordt weggehaald door Ramos. En Luiks dan vervolgens om echt voor opruimingen te zorgen. Zo'n beetje op de kop van het rode JC strafschopgebied. Ik noemde de naam van Van Ramos. Terwijl de bal halverwege de rode helft over de zijlijn is gegaan. En Cambuur heeft gegooid. Ik noemde de naam even van Guy Ramos, was grieperig een twijfelgeval voor deze wedstrijd. Maar hij is beschikbaar in tegenstelling tot mensen als Flederis, de Mouje en Biemans bijvoorbeeld. 0-0 voor uh, niemand. Uh, nog een goal, wachten daarop. En uh, we zijn 3,5 minuten aan de gang in Leeuwarden. En toen was er licht in de Heerenveen. Jij kan toch wel veel in? Ach jongen, ik ben zo handig. Ja, misschien had ik ook niet eerst aan die draad moeten komen, hoor, die naast wellicht. Maar goed, daar zullen we het verder niet meer over hebben. Uh, het spel is verder gegaan. En wat gaan we nu doen? We gaan nog drie minuten, want we zitten in de 44ste minuut. Dus nu nog anderhalve minuut. Gaan we uh, spelen, zeg maar, Herenveen van rechts naar links voor de luisteraars. <lacht> en uh, Nak van links naar rechts. En dan gaan we ruilen van helft. Uh, we hebben dus de rust mag gehad. Mag dat regelen met PSO? Ik heb geen idee. Ik heb de boekjes niet bij me, maar ik denk dat het wel mag. Want anders zou Braamhaar dat uh, zeker niet doen. Uh, maar het licht is dan wel terug, maar nog niet helemaal. hoor. Want waar we het al voor uh, de onderbreking zeg maar, over hadden, dat het toch lang duurt voordat uh, het helemaal licht is. En zeker op de plek waar de bal nu is, dat is aan de zijlijn, daar is het uh, nog redelijk donker. Maar goed, uh, niemand heeft een bril nodig, dus uh, behalve ik. En uh, kunnen ze het uh, toch goed ik weet zeker sluit. dat er nog niet gescoord is, hè? Ik weet niks zeker. Maar ik kijk naar het scorebord en er staat 0-0. En daar hou ik me maar aan vast. Het is nog het is steeds 0-0, inderdaad. En balbezit voor Nak Breda in de slotminuut van de eerste helft. Met uh, Verbeek. Die zich uh, probeert uh, vrij te maken. Het uh, publiek komt langzaam binnen. Dus die gaan er gewoon lekker voor staan. Maakt verder niet uit. Uh, wel voor de spelers van Nak Want Hadoui raakt de bal kwijt. En dan kan... Uh, ...er overgenomen worden door Herenveen. Bal gaat richting Leurling, maar die kan er niet bij. En dan is er balbezit weer voor. Nou, Breda zitten we in de slotseconde van de eerste helft. En dan krijgen we dat rare uh, idee... ...dat dus de uh, ploegen van helft gaan wisselen. We krijgen nog één minuut extra tijd ook. <lacht> uh, ja, leuk. <lacht> dat is toch wel heel grappig dat je dat toch mag meemaken... ...op een zaterdagavond in Heerenveen. En dan uh, Jelle ten Rouwelaar, een van de twee vriezen, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Met dank aan een collega die die me daarop attenderen. Want Van Anhold is ook een uh, echte Vries. En die speelt bij Heerenveen. Nog één keer gaat de bal naar voren. Is er een goede kans voor Verbeek. Maar die schiet de bal buitenkant voet. Helemaal verkeerd. Naast het doel van keeper Nordveld, En zo gaan we zo dadelijk naar het, uh, naar het wisselen toe van helft. Want uh, we gaan niet meer naar de rust. 45 en een beetje gespeeld. En dan gaat Bramar zo dadelijk afluiten. voor de rust. En gaan we wisselen van kant. 0-0. Weet ben toch tijd thuis. Uh, Peksvallen tegen Irak. Arman nog. Ja, hier gelukkig geen problemen met het licht. Ik kan het kunstglas prima zien. Ik zie ook dat het 0-0 staat in deze wedstrijd. Met Zwolle nu een balbezit aan de rechterkant via Klieg. De Poolse middenvelder die vorige week nog scoorde. Tegen Kambuur heeft de bal gespeeld naar Fernandes. Die komt met de voorzet. Gaat dan over de pasfeer heen. En dan kan Saimak schieten. En die schiet in het zijnet. Je hoort het publiek hier misschien wel juichen. Ja, <laughs> en, en jou ook bijna. Ja, bijna wel. Ik uh, ging er al klaar voor zitten. En het leek er ook even op dat die bal erin ging. Maar uh, Saimak die schiet die bal van heel dichtbij. Naar die voorzet van uh, Fernandes. Die uh, over een uh, grabbelende pasfeer heen gaat. Saimak schiet die bal dus uh, in het zijnet. Had hij wel meer uit moeten halen. hoor Die uh, middenvelder van uh, Peck. Beste kans in de wedstrijd tot nu toe voor Peck dus. Heracles heeft ook één mogelijkheid gekregen. Na een goede actie van Bellassani op het middenveld. Die de bal klaar heeft voor Chommer, Maar zijn afstandsschot werd goed gepareerd door Diederik Boer. Dus staat het hier nog 0-0 met Herakles in balbezit. Chommer heeft de bal gespeeld naar Bellassani. Even voor de middenlijn aan de linkerkant. Die zoekt dan de voorhoede Bellassani. Hij zoekt Linse maar vindt hij niet. Want Van der Werf zit daartussen. Van der Werf die terugkeert van een blessure en dus weer een basisplaats heeft. Centraal in de verdediging komt natuurlijk doordat Latschman nog steeds geblesseerd is. De talentvolle centrale verdediger die is er nog niet bij en dus speelt Van der Werf. We hebben hier acht minuten gespeeld. Beste kans was dus tot nu toe voor Peck Zwolle. Als dit misschien nog iets kan opleveren aan de rechterkant een aanval van Zwolle. Via Karagunis die het strafgebied dan indribbelt. Karagunis werd de voorzet en dan schiet Mahmoudov maar die gaat mis. En dan Fernandes in de herkansing maar nee. Dan is de bal voor Pasveer en blijft het hier dus 0-0. De eerste 20 hebben we een tweede run gehad. Richard van der Maarden Nederland nog steeds, dertiende. Nederland is na twee heats op de twaalfde plaats geëindigd. En dat is toch best wel redelijk. Er had misschien meer ingezeten na de eerste afdaling, dertiende. En het is sensationeel geweest wat we hebben gezien in die tweede run... met Alexander Zubkov, de Rus, het eerste Russische team... na twee afdalingen als eerste geëindigd. 400 te sneller dan Letland. En dat is misschien wel de grootste verrassing in de tweede heat. Oskars Melbardis, hij pakt vier plaatsen winst en eindigde als tweede over twee afdalingen. En als derde zien we dan de Duitsers. En wat ook opvallend is dat Steven Holcomb, de Olympisch kampioen... van vier jaar geleden in Vancouver, vierde is geworden na twee afdalingen. En Dat is de voor deze Amerikaanse viermansbob toch wel een teleurstelling. Nederland moet het morgen in de derde heat en daarna de finale misschien... Kunnen ze het daar beter gaan doen? Wie weet wat er allemaal nog mogelijk is, want de marges zijn heel erg klein. Edwin van Kalker geëindigd als twaalfde. Eline Jurg nog even ja. doorpraten over die tweede run. Uh, twaalfde, tevreden? Um het gaat iets meer de goede kant op. Maar het, weet je, als hij uiteindelijk eindigt als twaalfde, denk ik zelf ook niet dat hij daar tevreden mee is. Dat geloof ik niet. Nee, nee. Nee. Er uh, zit echt nog wel wat ruimte. Dus, dus morgen moet echt alles op scherp. En uh, naar voren. Je ziet het ook, uh, Latvia of Letland staat uh, vijfde na de eerste run... en Nu tweede, op nog maar vierhonderdste van Soetkof. Door een fantastische tweede run. Dus weet je, daar is echt van alles mogelijk. Ja, ja. En, uh, van alles mogelijk. En waar god Nederland op, de eerste tien? Ja, nee, dat moet sowieso. Het liefst top 8. Top 8. Ja. Ja. Nou ja, we zullen het afwachten. Is die tweede <laughs> plaats van Letland een verrassing voor jou? Nee, nou weet je, dat is een hartstikke goede piloot. Dus op zich, uh, uh, terecht dat hij daar staat, uh, en, en hij laat het ook gewoon zien nu in zo'n in zo tweede run, wat hij wat kan, wat hij in huis heeft. Uh, en dan weet je, kan hij gewoon ook meedoen om de, om de gouden medaille. Die Holkomp uh, staat slechts vierde. Ja. Uh, ja. Voor de Olympisch kampioen is dat een teleurstelling. Die man heeft nogal wat meegemaakt in zijn leven. Hè? Was, ja. was uh, min of meer blind door een, uh, een oogziekte en bleef ja. toch doorgaan. Ja. Uh, raakte depressief, maakte zelfs bijna een eind aan zijn, uh, aan zijn ja. leven. Ja. Een vechter. Ja, weet je. Er dat, dat, dat zit natuurlijk heel vaak achter elke sport. Er zit, uh, zit ook wel een verhaal. Uh, dat uh, kun je ook over Kelly Humphries zeggen. Die, uh, die ook niet eerst stond uh, na de eerste dag. en uiteindelijk toch ook gauw wegloopt met het goud bij de dames. Um, weet je, hij heeft in zijn leven, in zijn persoonlijke leven. laten zien dat het een vechter is. Maar dat is hij gewoon op de baan ook. En vlak hem nie, nog niet uit. Want uh, ja, je weet niet wat er morgen gaat gebeuren. En 17 voor twee runs is prima te doen. Ja. Um, dit zijn de eerste vier. En dan Nederland op de twaalfde plaats. Ja. Uh, jij hoopt dat ze bij de eerste acht komen. Uh, is, het een, is het een mislukking, dit toernooi, als ze dat niet halen? Nee, de top tien is... is is ook prima. Weet je, maar het zou het mooi zijn als hij een top 8 klassering uh, redt. Want daar hoort hij gewoon wel thuis. Dat is gewoon prima haalbaar. Wat doen die lui nou? Uh, die gaan meteen naar bed? Of ben je bezig met het. Uh, oh. Nee. Ja. <laughs> is het uitrusten of is het uh, je, je slee onderhouden voor de volgende dag? Ja, daar hoort allemaal bij. Maar of ze dat nu nog gaan doen, het is 8, uur, het is daar elf uur avond. Ja? Ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat we daar nu nog aan beginnen. Maar nee, uh, de eisers moeten uh, opnieuw geschuurd worden. Dus dat, uh, daar ben je even mee bezig. De. De slee moet weer helemaal in de lak en gepoetst en nagekeken worden... en eventueel opnieuw afgesteld. Um, dus daar ben je nog wel even mee bezig. Maar ik denk dat dat lekker morgenochtend wordt. Eline Jurg, uh, verantwoordelijk voor het topsportbeleid van de Bobsleebond. Uh, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Ja, ja. Ik ben een stuk wijzer geworden over Bobslee. Um, het is... Uh... Het is 0-0 bij Herenveen nak uh, Daar is een uh, minuut of 10 in de tweede helft gespeeld. Nou ja, misschien een, een minuut of 8. Uh, we zijn een minuut of 12 bezig bij Herakles en Cambuur-Roda. En bij geen van die wedstrijden is gescoord. En de laatste wedstrijd komt straks uit Nijmegen. Gaat tussen NEC en PSV. U hoort allemaal hoe dat verder gaat. na het NOS Journaal van 8 uur met Nanette Wijl. En daarna zijn wij weer terug tot 11 uur vanavond. Met NOS Langs de Lijn.